Drie uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In het noorden van Mali zijn drie Europeanen vrijgelaten... die negen maanden lang in gijzeling werden gehouden... door radicaal-islamitische rebellen. Het zijn twee hulpverleners uit Spanje en één uit Italië. De drie werden in oktober ontvoerd. Het is onduidelijk of er losgeld is betaald. In Mali is ook de Nederlander Jacques Rijken ontvoerd. Het is onbekend hoe het met hem is. Vorige week verscheen op YouTube een filmpje... waarin hij zegt dat hij in goede gezondheid verkeert. Maar het is onduidelijk wanneer dat is opgenomen.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 Comme une nappe de velours, plane et s'étire sur les toits, laissant les amoureux pantois devant la triste mort des jours. Et puis, dans le bruit qui soudain s'élève au fond des cœurs et des ruelles, elle répand les étincelles qui montrent le chemin du rêve, la nuit. Estompe le visage aimé Étouffant rires et sanglots Il ne reste plus que des mots Qu'il faut croire les yeux fermés La nuit apporte à ma porte Une sorte d'ennui La nuit favorise bien des amours S'en allant de vie à trépas Et qui ne supporteront pas La naissance d'un nouveau jour Et puis Avec ses recoins solitaires Et ses clartés artificielles Et ces ombres providentielles Qui font de rien tout un mystère La nuit voit mourir L'éclat de tes yeux et dans le noir passe le temps. Tout comme un aveugle j'attends des lendemains plus lumineux. La nuit apporte à, à ma porte sa d'ennui. La nuit dans un étrange et doux linceul ensevelit le pauvre cœur. Qui écoute battre chaque heure Au fond de laquelle il est seul Et puis à tous ceux qui cherchent fortune Dans le bouquet de ses étoiles Le seul trésor qu'elle dévoile N'est jamais plus qu'un clair de lune La nuit, paraît-il Nous porte conseil moi je préfère m'enrichir en prenant soin de réfléchir... à mes chagrins en plein soleil. Le jour apporte, à, à ma porte... une sorte d'amour. Minder bekend werk van Charles Arsenevour... maar wel zo aantrekkelijk om na te luisteren. Je hoorde van zo'n 50 jaar geleden La Nuit van de zanger, of de Charles nee, moet ik eigenlijk zeggen. Om de tweede uur van de nacht ging ik dan dus hier bij de Vader op Radio 1... met tussen half vier... En vier, aandacht voor de stervenvallen van de afgelopen week. Want er zijn weer aardig wat mensen ons ontvallen de afgelopen week. Maar ook even aandacht voor een aantal artiesten die ons Lond hebben bezocht de afgelopen week. Bijvoorbeeld afgelopen avond in het Amsterdamse Ziggo Dome. Een optreden van Paul Simon. Dat in het kader van het feit dat uh, zijn LP, Graceland, een jubileum viert. Dit liedje kwam waarschijnlijk ook voorbij. Diamonds in the Souls of her shoes. People say she's crazy. She got diamonds on the souls of her shoes. Well, that's one way to lose these walking blues. Diamonds on the soles of her shoes. She was physically forgotten, but then she slipped into my pocket with my car keys. She said you've taken me for granted.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 was het precies 25 jaar geleden dat die LP uitkwam. Graceland was ook een van de eerste officiële cd's. Een beetje, tenminste, mijn collectie was het de, de eerste cd. Graceland van uh, Paul Simon. Je hoorde uit dat album Diamonds in the Souls of Her Shoes. En vanwege dat uh, um, lustrum dat het album 25 jaar geleden uitkwam... is er ook een Graceland tour georganiseerd. Afgelopen avond in Dome met Lady Smith, Black Mombasa, Paul Simon. En deze man... Die was een dag eerder op iets bescheidener schaal in de Melkweg in Amsterdam, Sergio Mendes. Redelijk recent repertoire van hem uit de jaren 90. Vorige dinsdagavond, dus in de Melkweg in Amsterdam. De aanwezigheid en de muziek van Sergio Mendes en zijn Brazil 2012. Jawel. Elk jaar dan komt er weer een, een, een cijfertje bij, een naar omhoog, inderdaad. En hij uh, was te horen hier in de nacht, ging het klinkt anders met een uh, redelijk recent nummer. Oceana, dat was de CD die hij in 1996 maakte, met daarop dit Rio de Janeiro van Sergio Mendes. Dus. En deze man die gaat ook al heel wat jaren mee. Heeft een nieuw album gemaakt. Luister naar Jimmy Cliff. Hier is Rebirth. Dat is dan nieuw werk van Jimmy Cliff. 64 jaar werd hij in april jongstleden. Een nieuw album van hem. En dat is dan getiteld Rebirth. En daarop dit, het mogen duidelijk zijn, een liedje. En dat gaat dan waarschijnlijk ook de singer worden. Onder de titel One More. Jimmy Cliff dus hier bij de Nachting. Dus... Er is straks, zoals ik al eerder heb aangekondigd, tussen 4 en 5 uur een sketch te beluisteren van, van Cota en de Bie. Maar ook nu aandacht voor Cabaret. Ik neem je mee naar het jaar 2000.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 Het is aan allemaal goed geregeld. Die melk gaat allemaal in dat kind zonder te morsen en op de goede temperatuur. dat is altijd voorradig en allemaal gezellig en dat doet het allemaal. Zalma daar is echt wel goed over nagedacht, daar wil ik ook helemaal niks over zeggen. Behalve, ja, op een gegeven moment gaat het kind toch aan de fruitprakjes of de olvariet weet ik veel... ...of een broodkorstje, daar kan je op wachten. Die heeft op een gegeven moment die hele melk niet meer nodig. En dit gaat dan ook inderdaad van de weeromstaat heel, ja, teleurgesteld en verdrietig, jammerlijk. Nee, ja. Ja. Ja. ja. ja. ja.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 Tussen mannen en vrouwen had je Brigitte Kaandorp met een sketch uit het jaar 2000. En vervolgens de zang van Paul McCartney bij de Beatles. Een single die uitkwam eind november 1964. Het was de achterkant van de 45 plaat. I feel fine. She's a woman. Paul McCartney die afgelopen weekend in het nieuws was. Want wat was er aan de hand? Bruce Springsteen die gaf een optreden in Groot-Brittannië tijdens het Hard Rock Calling. Festival. En nou, Springsteen, ja, als je hem gezien hebt, bij Pinkpop bijvoorbeeld. De man gaat me door, het is een diesel die niet van ophouden weet. En hij stond al drie uur op het podium. En Kennex signaleerde die, daar Paul McCartney. En hij vroeg Paul McCartney op het podium te komen... om samen nog iets gezelligs te gaan doen. Maar dat werd door de plaatselijke beveiliging... Daar werd een hal toegeroepen. De microfoons die werden namelijk uitgezet. En dat had te maken met het feit dat men geluidsoverlast wilde voorkomen. Nou, een uniek duet is op die manier uh, nou, nooit tot stand gekomen. Het zou wel heel bijzonder geweest zijn. In ieder geval, uh, je had zojuist dus Paul McCartney zingend. Hier is dan Bruce Springsteen zingend. Met een opname van twee jaar geleden. Het liedje heette Rendezvous. dan date rendezvous Bruce Springsteen uit 2010. Sterfgevallen van de afgelopen week. Ik neem je allereerst even mee terug naar afgelopen zaterdag. Zaterdagmiddag rond uh, nu of twaalf. Toen was daar de herdenkingsdienst. naar aanleiding van het overlijden van Gerrit Komrij... een besloten bijeenkomst waar voordrachten waren van onder andere... Jan Mulder, Ramzi Nasser en Kees van Koten. Ook Huub van der Lubbe was daarbij. In 2006 organiseerde het literaire tijdschrift Revisor... in samenwerking met de NPS, de avond van het liefdeslied. Bij die gelegenheid schreven Gerrit en ik samen... simpel verlangen, het lied wat ik nu ga spelen. De tekst is van Gerrit... Ik zie je in de verte staan, je hebt je mooiste kleren aan. Dat zie ik goed. Je zweeft me langzaam tegemoet. Een pop van glas een zomergloed. Een wolk die groeit. Zo kom je uit de verte aan. Als in een voorgeschreven baan. Recht op mag. Je volgt gestagen recht door zee. De kortste lijn van A naar B. De B, ik ben de pol van een magneet. Je vult mijn blikveld, en ik weet, zo moet het zijn. Je hebt je kleren uitgedaan. Nog even, en ik raak je aan. Je bent dichtbij. Al wat me tegen zit los die helse kluwen in mijn kop, de gore troep. De as, de tranen op de stoel, de schaamte en het boegeroep. De tijd nog even en je bent van mij, er komt een lijf vooral. Koud stapje donder heen, ik voel een bries van top tot teen. Een huivering, al eeuwen sta je achter mij, van rug tot rug, het is voorbij. En nooit voorbij, nooit voorbij. Nooit voorbij, nooit voorbij, nooit voorbij. Vorige week toen draaide ik na aanleiding van het overlijden van Gerrit Komrij... de Kinderballade, een compositie waarvan de muziek werd geschreven... door Boudewijn de Groot en de tekst van Komrij. Afgelopen zaterdag, toen zong Huub van der Lubbe tijdens de herdenkingsbijeenkomst. En Felix Marietus in Amsterdam simpel verlangen. Een liedje dat hij in 2006 samenschreef met Gerrit Komrij... in het kader van de Nacht van de Liefdeslied. Dan het overlijden van een grote onbekende. De grote onbekende heeft als naam Bob Babbitt. Ja, Bob Babbitt. Bassist is hij. En op welke platen heeft hij meegespeeld? Nou, ik zal er eens een paar noemen. Uh, Little Town Flirt van uh, Del Shannon. Ook van Del Shannon, The Handyman. Band of Gold van Frida Payne. Indiana Wants Me van R. Dean Taylor. Tears of a Clown van Smokey Robinson. En The Miracles War van uh, Edwin Starr. Ook op platen van Marvin Gaye was de goede man aanwezig. Deze Bobby... Bobby Babbitt, hij was bijvoorbeeld te horen op de platen van uh, What's Going On van Marvin Gaye en Mercy Mercy en Inner City Blues. Maar Bobby Babbitt was ook te horen op deze opname van The Shades of Blue, Oh How Happy. In my darkest hour in the world Bobby Babbitt te beluisteren is. Je hoorde uit de jaren zestig. Oh, how happy van The Shades of Blue. Bobby Babbitt was... Ik ga nog even door met die lijst, want die is zeer interessant. Je zou er eigenlijk bijna een hele nacht mee kunnen bevullen. Uh, ik noem nog even een paar interessante titels. Just My Imagination van The Temptations. Uh, ook I Got a Name van Jim Croce. Midnight Train to Georgia van Gladys Knight en The Pips. Then Came You van The Spinners. Games people play ook van de Spinners Kiss and Say Goodbye van de Manhattans van Gloria Gaynor Never Can Say Goodbye. Rubberman Man ook van de Spinners. dat was hij dus een beetje de, de vaste gast. En tenslotte nog een hele belangrijke wat echt een wereldhit was namelijk Copacabana van Barry Manilow. Op al die platen daar is de boss te horen van Bobby Babbitt. Hij werd 19, hij werd 74 jaar oud en afgelopen maandag is hij overleden Bobby Babbitt. 95 jaar oud geworden. De Amerikaanse actrice, actrice Celeste Holm... die heeft een Oscar gekregen in 1947... voor haar rol in de film Gentleman's Agreement. En kreeg ook nog een Oscar-nominatie, zelfs twee. Eentje in 1949 voor de film Come to the Stable... en de andere in 1950 voor All About Eve... Zij was ook te zien in een muziekfilm in 1956 aan de zijde van Frank Sinatra, namelijk in de film High Society. Who wants to be a millionaire? I don't. Have flashy flunkies everywhere. I don't. Who wants the bother of a country estate? A country estate is something I'd hate. Who wants to wallow in champagne? I don't. Who wants a supersonic plane? I don't. Who wants a private landing field too? I don't. And I don't cause, cause all, all I, I want is you. Is you. Who wants to be a millionaire? I don't Who wants uranium to spare? I don't Who wants to journey on a gigantic yacht? Do I want a yacht? Don't oh, how I do not Who wants a fancy foreign car? Yeah, I don't Who wants to tire of caviar? mm mmm Who wants a marble swimming pool, too? I don't. And I don't, cause, cause all, all I want is you. Who wants to be a millionaire? I don't. And go to every swell affair? <laughs> Who wants to ride behind the livery chauffeur? chauffeur. Do I want? No, sir. Who wants an opera box? I'll bet I don't and sleep through Wagner at the meet. I don't? Who wants to corner Cartier's too? I don't. And I don't cause all, all I, I want is you. Want is you. En dit jaar de film High Society 1956 hoorde er nog hele jonge Frank Sinatra... met aan zijn zijde Celeste Holm, de actrice die afgelopen zondag op 95-jarige leeftijd is overleden. Veel gezongen heeft, niet in de carrière, maar wel in deze film High Society... waarin trouwens ook Bing Crosby en Grace Kelly te zien waren met uh, dat legendarische True Love. En verder hadden die film Louise Armstrong ook nog een uh, belangrijke rol... Hij uh, speelde namelijk de titelsong van die film. En de rockwereld werd uh, opgeschrikt min of meer door het overlijden van John Lord. John Lord die uh, jarenlang toetsenist is geweest bij Deep Purple. Ik verwacht nu niet van mij dat ik uh, Child in Time ga draaien. Vele anderen hebben het al gedraaid. Het is een mooie gelegenheid om eens iets anders te draaien uit het oeuvre van uh, Deep Purple. Relatief recent namelijk, uit 1990, luister naar het gezelschap met Fire in the Basement met op het orgel dan Jan Noord. Ja. met op het orgel John Lord... die eerder dit jaar nog een optreden gaf in Moskou... met het Moskou Orchestra. Afgelopen maandag overleden op 71-jarige leeftijd... aan de gevolgen van alvleesklierkanker. Je hoorde trouwens uh, een nummer uit het album Slaves and Masters. Het dertiende uh, studioalbum van Deep Purple werd gemaakt in 1990. De zang was van Jolyn Turner. En uit het album dan Fire in the Basement, Deep Purple... Ten slotte, op 92-jarige leeftijd overleed zij afgelopen weekend een dame die hier in Nederland niet zo bekend is, maar in Amerikaanse countrykringen des te meer. Hier is ze, Kitty Wells. of Country Music afgelopen maandag overleden op 92-jarige leeftijd. En 1952, toen was dit haar doorbraakhit. Kitty Wells die je kan horen. If It wasn't, it wasn't God who made honky-tonk angels. Where did Girl, are I... Change, but that's not true. Oh, Caroline. you so much then, could we ever bring them back? van kunnen horen van het nieuwe album van Glenn Frey. After Hours is de titel van dat album, de LP, de CD... met erop hele oude nummers, uh, van benen van voor de oorlog... maar hij heeft ook uh, popsongs bewerkt als uh, groen versie zoals bijvoorbeeld dit wat je kent van de Beach Boys... opgenomen in de jaren 60 door uh, de Beach Boys... voor het album Pet Sounds, Caroline No, Nu dus van Glenn Frey. Tot het nieuws, de stem van een Belgische dame... Noah Moon, de naam van haar. En het DJ heet Paradise. The river is as clear as my head. And I breathe in front of the sunset. No money, there's no problem, just let you go. You will see life is better without tears. Cause I'm on my way, on my way, on my way to Paris. On my way, on my way to paradise Cause I'm on my way, on my way, on my way.